1 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Nederland dreigt te worden veroordeeld door de Verenigde Naties... voor de manier waarop asielzoekerskinderen worden behandeld. Dat heeft de kinderombudsman Mark Dullaert gezegd in Nieuwsuur. Volgens hem wachten zo'n 3000 kinderen al jaren in onzekerheid op een verblijfsvergunning. En dat leidt volgens hem tot psychische schade. Dullaert roept de Tweede Kamer op om in te grijpen. Als er niets verandert, riskeert Nederland een veroordeling van de VN, zegt Dullaert.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 Daarin wordt de mogelijkheid opengehouden dat een klein deel van de Amerikaanse militairen ook na 2014 in Afghanistan blijft. Die kunnen helpen bij het opleiden van Afghaanse veiligheidstroepen. Obama gaf Karzai de garantie dat de VS Afghanistan zal blijven bijstaan in de strijd tegen Al-Qaeda. De Amerikaanse president bracht een verrassingsbezoek aan Afghanistan. Bezoek kwam precies een jaar na de liquidatie van Osama Bin Laden. De KNVB wil zich niet mengen in de discussie over de politieke situatie in Oekraïne...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 maar later steeds meer bewolking en vanuit het zuiden regen... en ook nog kans op onweer. Het wordt 14 tot 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie, we hebben één melding op de A15-Europoort... richting Rotterdam. Daar is bij knooppunt Benelux de verbindingsweg dicht. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Ja, Goeienacht en welkom terug bij Casa Luna. Het eerste uur hebben we gepraat met René Cuperis... Eh, politiek ideoloog bij de Partij van de Arbeid. En we gaan alle <coughs> excuse, grote denkbeelden en eh, ismes achter ons laten... en eens even naar de praktijk. Want we gaan het hebben over eh, de politici van nu. Er wordt wat afgevoeterd op wat er allemaal in Den Haag gebeurt... En uh, daar gaan we eens niet aan mee doen. We gaan het eens omdraaien. Waar zitten op dit moment de grote talenten? En uh, naar wie verdient eens even wat extra aandacht? Uh, we hadden het al over Hans Peckman, En die zegt in Vrij Nederland... We hebben een nieuw type bestuurder nodig. Mensen die oplossingen bedenken, die ook werken in de praktijk. Zoals Lodewijk Ascher in Amsterdam. Die is algemeen wel bekend. Maar dan noemt hij ook Loes Ipma in Woerden... en Otwin van Dijk in Doetinchem. Loes Ipma en Otwin van Dijk. Daar moeten er meer van rondlopen in... Nederland en ook van andere partijen. Uh, u kunt ons bellen, 0800-1121. Waar zitten uh, de grote talenten op dit moment in Nederlandse politiek... die u misschien wel kent of waar u mee iets van doen heeft gehad... en denkt, daar kunnen we eens een beetje trots op zijn. Uh, maar u mag ook uh, praten over uw helden van vroeger... Uh, die u geïnspireerd hebben, politici... een uh, on on onuitwisbare indruk op u gemaakt hebben... Mensen met bijzondere kwaliteiten... die we misschien wel wat meer in Den Haag zouden kunnen gebruiken. René Kuperis zit inmiddels in de auto terug naar huis en luistert mee... en kan dan vervolgens weer nadenken over hoe deze mensen in te zetten... Um, in de Haagse politiek. Hoe dan ook, we gaan naar u, luisteraar. Um, goeienacht, Kees. Ja, goeienacht. Uh, voor uh, ja, het over uh, mensen die uh, veel indruk gemaakt hebben. Ja. Ik denk aan iemand als Marcus Bakker. Ligt dat eens toe. Nou, niet omdat ik het met zijn ideologie helemaal eens ben. Maar het was een politicus die gewoon normaal begrijpelijk Nederlands sprak. Mm -hmm. Die gewoon net alsof je in de kroeg met iemand zit te praten, tegen je praten. En niet als wat die, de politici van tegenwoordig doen, over je schaduw heen springen. Ja, dat is dat, een goede al, term, hè? over ja, je schaduw ja, al heen, soort heen springen. dat is een andere onzin. Ik bedoel, ik vind dat politicus die het woord, die nog één keer over die schaduw heen uh, springt en uh, zegt... Ja. die zou gewoon van elke kieslijst afgehaald moeten worden. Dat die, zou, mensen... die zou over de kieslijst heen moeten springen? zeg oh, Nee, jezelf. die zou dus op geen enkele kieslijst voor mogen komen. Ja, precies. Dat, dat zou er gewoon standaard in moeten voeren. Mensen moeten eens een keer gewoon normaal Nederlands leren praten. En, dat kon, de... en, dat, kon, en dat kon Marcus Bakker, zeg je. Um, als ik me goed herinner, was dat iets communistisch... Communistische Marcus Bakker was van CPN. de CPN. Ja, CPN, ja. En uh, die ideologie onderschrijf ik niet, maar ik bedoel, als Marcus Bakker in de Tweede Kamer aan het praten was, mm -hmm. dan begreep iedereen hem. Dan hoefde je niet eens behoorlijk IQ te hebben, maar je snapte wat die man zei. Want voor, wie, voor de mensen die Marcus Bak Bakker niet uh, helemaal goed kenden, welke tijd uh, was hij actief? O, jaren zestig. Jaren 50, 70, 60 misschien. of zo. Ja, hij, ja, Er is ook een zaaltje naar hem genoemd in de Tweede Kamer. Het marcus een zaaltje Ja. Of zo, <laughs> en wat ja, vond je nou, Kees, wat was nou zo mooi aan die taal die hij dan sprak? Nou, iedereen begreep hem. Of hij het met hem eens was of niet. Ja. Maar als die man gewoon aan het woord was, dan begreep je waar hij het over had. En als je nu tegenwoordig een Tweede Kamerdebat luistert. als je begint over Europa. Ja. dan staat meneer Rutte te praten over boetes die we krijgen. Ja. Terwijl het blijkt dat het gewoon een, uh, een bedrag is wat je in een spaarpot moet stoppen. En dat als je zodra je weer aan de eisen voldoet... gewoon weer terugkrijgt... Uh -huh. dan denk ik, zeg dat gewoon. En ga mensen niet bang maken... van denk erom, wij moeten 1,2 miljard boete betalen. Want als ik een boete moet betalen... als ik een verkeersboete krijg... dan ben ik het geld kwijt en dan krijg ik het nooit meer terug. Yeah. Dus als je tegen mensen zegt... Die, aan die zitten te luisteren... we krijgen een boete... dan ben je mensen aan het bang maken. Van, dan moeten we nog meer geld gaan inleven. Nee, dat geld wordt gewoon geparkeerd. Zeg dat gewoon... Ja. Praat gewoon normaal Nederlands en begin niet moeilijke termen te halen. De meeste mensen haken af. En dat is bij de PvdA zo. Dat is bij, bij D66 zo. Als je mensen hoort praten en haak je af, dan word je dood en dood moe van. Ja. Praat gewoon normaal, begrijpelijk Nederlands. En dat is schijnbaar heel lastig voor de politici van tegenwoordig. En, en als je bijvoorbeeld naar de partijstructuur van de PvdA gaat kijken... als je lid van de PvdA wordt en je denkt dat je een bepaald idee hebt... Dan moet je eerst jarenlang met vondertjes gaan lopen voordat je ook maar één keer serieus genomen wordt. Die partij is zichzelf aan het uh, ja, uh, ja, uh, buitenspel zetten. Ja. Ik bedoel, de, normaal, de, de normale Nederlander denkt van hey, ik, kan, ik kan misschien best wat betekenen voor die partij. Ja. Nou tegen de tijd die hij aan de beurt is, dan loopt hij achter een rollator. Ja. En dan moeten we gelukkig wat langer werken dus de kans dat hij aan de beurt komt is wat sneller bij de PvdA. Maar door dat soort dingen dan denk ik van mensen begrijpen totaal niet meer waar ze het over hebben. Maar Kees, uh, er zijn een aantal dingen die, uh, die jou niet helemaal aanstaan, dat is duidelijk. Maar wat we, wat we eigenlijk hier proberen is, wat kunnen, we, wat, kan, wat kunnen we van Marcus Bakker leren, de oude CPN-man? Uh... Nou, gewoon duidelijk verstaanbare taal praten die iedereen begrijpt. En niet dat je, uh, je, je je pc aan moet zetten, moet gaan googlen... Uh, en ze niet uit de kast, moet gaan lopen trekken. Uh, moet gaan bellen, van wat bedoelen ze nu allemaal. Ja. En Marcus Bakker was ook bereikbaar. Dus als je in Amerika uh, vergelijkt... Heb jij hem wel eens nee, nee, nee, nee, toen was ik nog te jong. Toen nee. uh, was ik met mijn voetbal bezig. En toen had ik zoiets politiek. Ja, het zal wel. Maar hoe toen, ben je nu... Want, ja, want het was de jaren 50, 60, 70. Hoe ben je dan... Uh... Toch is die man blijven hangen bij je. Was je heel jong geïnteresseerd in politiek? Uh, ik was wel vrij jong geïnteresseerd in politiek. Maar ja. toen was Marcus Bakker was net weg. En ja, ik kijk heel vaak op uh, geschiedeniskanaal. En dan komt hij toe wel eens voorbij. En als je dan die man hoort praten... door Koekoek had dezelfde, uh, ja. de, dezelfde invloed. Alleen ja, Koekoek had dingen waarvan je dacht van... Ja, het zal allemaal ook boeren. Uh, ik heb... Uh, ik bedoel, ik heb altijd PvdA gestemd, totdat ja. meneer Kok uh, uh, uh, de, de idealen begon te verkwanselen, dat vond ik. Ja. Dus ik zal nooit met PvdA stemmen. Dat, uh, ik laat me niet nog een keer belazen. Maar ondanks dat Marcus Bakker helder sprak, ben je geen communist geworden, begrijp ik? Nee, maar ik ben wel links. Je bent wel links. Okay. En ik wil niet zeggen dat ik naar communisme neig, want communisme denk ik dat dat een de dood opgeschreven ideologie is. Ja. Maar ik, ik, ik denk als er gewoon in de Tweede Kamer een keer netjes nagedacht wordt... hoe, hoe bereiken we mensen? En dat maakt er niet uit of je links of rechts neemt, maar hoe bereik je mensen? Dan gewoon door in begrijpelijke taal te praten en ook gewoon uit te leggen wat je bedoelt. En als je dan af en toe termen hoort in die, die Tweede Kamer debatten... Dan denk je, man, man, man, dit... ja, dan, dan begin je al met je, met je afstandsbediening een ander kanaal te zetten. Kees, jouw boodschap is helemaal duidelijk. Aan uh, um, jouw en duidelijkheid ik... heeft het vanavond niet gelegen in ieder geval. Ik wil je nee, bedanken. Nee, nee, maar ik, bedoel, ik wil niet negatief ja. zijn. over de nee, nee. politiek tegenwoordig. Ja. Maar denk ik denk van, probeer nu gewoon eens dat iedereen praat van we moeten de kiezer bereiken. Nou bereikt hij dan gewoon door te praten dat iedereen je kan snappen. Kees, het is, helder, het is glashelder net zo helder als Marcus Bakker. Ik wil je danken voor je telefoontje. Hey, en uh, fijne fijn, uitzending nog. <laughs> Jij ook. Goeienacht, hè. Doei. Hoi, Kees. Van Kees gaan we over naar Hans. Dag, goedenavond. Goeienacht. Ik zou ontzettend graag een pleidooi willen houden... voor de beschaving in de Tweede Kamer. Ja. Met name op het gebied van het taalgebruik... en de manieren van doen. Ja. En dan heb ik nog altijd dierbare herinneringen... aan Kamervoorzitter Dirk Dolman. Dirk Dolman? Dik Dolman. Dik Dolman, ja. ja die was van 79 tot 89 voorzitter van de Tweede Kamer. Mm -hmm. En die zag kans door zijn absolute gezag... iedereen in de touw te houden. En ik vraag me af of een Geert Wilpers... Uh, bij uh, Dick Dolman, uh, laten we zeggen, langer dan twee minuten spreektijd zou hebben gehad voordat hij eruit gedraaid zou worden. Want u denkt niet dat het een kwestie is dat de tijden zo veranderd zijn dat misschien uh, Dick Dolman in 2012 toch ook niet meer zo respectvol zou worden uh, benaderd als toen in de jaren uh, tachtig? Uh, uh, het, het is uh, heel langzamerhand is het uit de hand gelopen in mm -hmm. de Tweede Kamer. En ik denk dat als je een voorzitter hebt, of een voorzitter zou krijgen, die dan gewoon zegt van, dit, dit accepteer ik niet. Mm -hmm. En dat heeft Dick Dolman ook vaak genoeg zelf ook uh, gedaan. Er is een, uh, een verhaal, ik weet nog dat ik daarnaar zat te kijken. En dan zat ik echt met ademloos te kijken naar Den Haag Vandaag, dat was toen nog het programma. Ja. En eh, Ferry Mingelen die liet toen een fragmentje zien... waarop een een of andere kamerlid, ik weet natuurlijk niet meer wie het was... maar die eh, sprak op een gegeven moment, die was bezig met een betoog... en op een gegeven moment zei dat kamerlid eh, met zijn enigszins nasale stem... zoals dat uit de Tweede Kamer altijd klonk... van meneer de voorzitter, ik... Eh, ik eh, meen te mogen stellen ja. dat als de minister dit zo beweert... dat ik dan eigenlijk zou moeten denken dat hij staat te liegen. Ja. En meteen grijpt Kamervoorzitter Dolman de Hamer en die zegt... dat soort termen bezigen wij hier niet. En wat moest het zijn? Jokken? Nee, nee, nee. En toen zei de man, meneer de voorzitter, ik zou zo gauw niet weten hoe ik dit zou correct zou moeten verwoorden. Nou, zei kamer Dolman, ja. de Kamervoorzitter Dolman, dan zal ik u helpen. Ja. Dan zegt u dat hetgeen wat uw minister beweert... op gespannen voet staat met de waarheid. Kijk, dat is nog, Kijk, eens, dat is nog eens een literaire manier... een poëtische manier van, van, dat, van het ja, liegen dat, beschrijven. Hè? En dus de kamer, de, het, het, het, het geachte Kamerlid zei van meneer de voorzitter... ik had het niet beter kunnen verwoorden, ja. waarop... ...Kamervoorzitter Dolman met zijn hand zwaaide en zei... ...gaat u voort. Kijk, en dat mis ik nou. En dat is er met alle respect een beetje bij Wim Deetman ingekomen... ...die toch als voorzitter veel over zijn kant liet gaan... Eh, vond ik tenminste ten aanzien van meneer Dolman natuurlijk even vergelijk En daarna is het, eh, het eigenlijk eh, niet veel beter geworden. En eh, ja, dan krijg je dus eh, dit soort situaties als doe het normaal, man doe zelf normaal. Ja, en maar ik, ik, ik hoor aan u dat u erg heeft genoten, en ik spreek in de ja. verleden ja. tijd, van het um, eloquente talent wat toen dus in de, in de politiek ja. rondliep. Ja. ja, ja. En dat ja. mist u eigenlijk? Ja. Komen. Uh, uh, uh, er, is, uh, er was vroeger een manier... Uh, dat, dat, dat liep eigenlijk een beetje ook synchroon... met, met de manier waarop Wim Kan uh, de zaken aan de orde stelde. Yeah. Die deed dat ook op een literaire manier. Daar yeah. kon je, dat, dat was zo literair verantwoord... hoe die uh, ministers kon afvikken... zoals dat vandaag de dag heet... tot yeah. op een schoenveters. dat de minister al... Uh, Sip stond te kijken als hij niet genoemd werd. Ja, en uh, als, het, als u dat uh, plezier niet meer uit de politiek kunt halen, waar, waar um, haalt u dat dan vandaag de dag uit? Uh, uh, nou, eerlijk gezegd uh, uh, uh, luister ik nog altijd graag naar mensen die een zekere beschaving in hun taal brengen. Ja, ja. En die mensen hebben bij mij altijd een streepje voer. Kunt u een dat voorbeeld noemen? Bestaan te... die mensen nog in 2012? Of die mensen nog bestaan? Ja. ja, een heel klein beetje. Meneer Donner kan het. Ja, ja. En buiten de politiek? Um, uh, buiten de politiek, dan moet ik uh, een beetje literair gaan kijken. En dan ja, moet ja. ik denken aan figuren als. Uh, ja, uh, je, uh, Paul uh, Witteman. Die, die, die bestaat wat nog. En uh, natuurlijk ook Yvonie. Ja. Als presentator dan. Die uh, dat is ook altijd. Uh, en, en ja, uh, uh, natuurlijk uh, onze goede vriend. Even de, de, de schrijver, hoe heet die nou? Uh, Adriaan van Dis. Ja, ja, ja. Die heeft nog beschaving. Maar ja. de rest zitten je en de te jij tegen elkaar alsof ze bij elkaar op school hebben gezeten. Het is me, me helemaal duidelijk, uh, meneer Hans, u. <laughs> Schoenmakers. <ja. laughs> meneer Schoenmakers. Ja. Um, dank u wel en ik um, wens u een hele fijne nacht. Alsjeblieft. Oké. Okay. Dag, dank u wel. Bedankt, goed. Goeienacht, Erik. Ja, goeienacht. Staat u mij toe dat uh, voordat ik de politicus ga ophemelen... die ik zojuist uh, bij de redactie een uh, pluim heb gegeven... dat ja. ik even inhak op meneer Schoenmaker. Jazeker. Uh, wij zijn pleidooi voor uh, eloquentie en redenaarskunst. Nou, mm -hmm. Ik ben daar heel erg voor. Ja. Maar je moet meneer Schoenmaker toch nog maar achter zijn oren krabben. En niet vergeten dat het volksvertegenwoordigers zijn. En die ja. hebben niet allemaal het gymnasium gedaan. Ja. En, en uh, daar ben ik zelf ook eens achter gekomen toen ik uh, iets heel anders ging doen. En mijn familie, uh, ja, laten we ze even wel eens op voorstaan dat ze allemaal gestudeerd hebben. En uh, advocaat, ingenieur, dokter geworden zijn, noem maar op. Dat had ik mm -hmm. ook moeten doen. Ik ben op een gegeven moment een keer een vrachtwagenrijbewijs gaan halen. En ben in de haven terechtgekomen. En dan kom je in een heel andere kringen. Ja. En met die mensen moet je ook kunnen verstaan. En dan, dan denk ik dat als je al te eloquent gaat doen, dan raak je het contact met uh, de bevolking kwijt. En dat is nou precies wat er met de PvdA gebeurd is. Uh -huh. En dan maak ik toch een aardig bruggetje, denk ik, naar uh, wat René Couperes daar straks zei. Yeah. Dit is nou de eerste PvdA-politicus die ik in dertig jaar tijd iets heb horen zeggen, dat ik zeg... nou. Misschien zou ik eindelijk eens dus op een PvdA durven stemmen, omdat ik hem kan vertrouwen. En wat was het, wat slaat hij dan? Hij namelijk de spijker op zijn kop als hij zegt dat de PvdA uh, leidt aan een uh, uh, gebrek aan geloofwaardigheid. Uh, links willen, rechts vullen. Mm -hmm. Hij heeft het zo mooi gezegd: als hij op een verkiesbare plek komt te staan, en hij belooft mij yeah. dat als er uh, een goede uitslag komt, dat hij eerst met Romer gaat praten voordat de PvdA bij coalitievorming weer rechts afslaat, mm -hmm. wat ze al, al die jaren doen. En dan wil, wil ik misschien nog eens een keertje op hem gaan stemmen. Maar het, um, het ingewikkelde in deze kwestie is dat René Cooperus is wetenschapper. En hij, ja, precies. Hij, hij, is, dat hij hoort wel bij het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid... maar het is geen politicus. Nee. Moet hij misschien ook maar niet doen, want dan moet hij vuile handen maken. Ja. Denk, ben je er zo cynisch over? Moet je als politicus... Kan je, denk je vasthouden aan ideaal als je eenmaal op een... Uh... Nou, Nederland is een coalitieland. Laten we ja. reëel zijn. De meeste mensen die uh, de krant lezen en de krant goed gelezen hebben... Die, die zien dat ook wel. Uh, ja. je, kan, je kies dus van alles en nog wat beloven. Dan moet je gaan samenwerken en dan lever je de helft van de punten weer in. Ja. Het probleem bij de P van de A, en ik geloof dat ik dat als achtjarig jochian al een keer aan mijn vader vroeg, uh, want ik las de krant ook mee. Mm -hmm. van, uh, ja, maar uh, ze zijn toch uh, voor... En, nou, het, het heel moeilijk werd er naar mij gekeken van, goh, uh, snotaap heeft ook nog een mening, kan ja. dat dan? Ja. Maar toen zei ik, ja, maar ze doen eerst al water in de wijn, dan moeten ze gaan praten en dan komt er nog een sloot water bij de wijn en dan kun je niet eens meer proeven dat het ooit wijn is geweest. Er ja. blijft alleen maar water van over. Maar goed, daar, daar, zal, daar kan natuurlijk ook nog een soort, je kan een soort grens stellen, waar jij je dus blijkbaar over opvindt, is dat, de, ja, zoals de Partij van de Arbeid, uh, Corrie en die in de raad van bestuur zit, zeg maar, nou ja, om het eens dus even um, kort door de bocht te zeggen, um, li wat van links praten, maar vervolgens van de, de commissaris niks gepresteerd hebben, ja. daar kots ik op. En ik ben absoluut niet eens met het standpunt van de SP. Mm -hmm. uh, en toch, uh, ze hebben al heel vaak mijn proteststem kunnen opvangen. Dat wel, ja. Ja, ik bedoel, je moet ergens op stemmen. Je moet je stemrecht je moet je gebruiken. Uh, dan naar SP. Maar nou, niet omdat ik het nou zo met ze eens ben. Want dat toptarief wat ze in willen, wilden voeren van uh, 72 procent... Dat was al in de jaren negentig, dat zullen ze nou niet meer hardop durven zeggen. Maar dat, dat maakt natuurlijk het land kapot, dat weet je ook wel. Ja. Maar mag je niet als Partij van de Arbeidman ook in een Ferrari rijden? Moet je altijd netjes in je, in je dafje blijven rondtuffen? Nou, ik bedoel, als je van een uh, uh, stuiver een dubbeltje kan worden... en je kan van een dubbeltje een kwartje worden... dan kan je misschien ook wel een keer een reeksdaalder worden... om even een oude munt terug te halen die we Maar het mag geen brief voor vijf worden. En die reeksdaalder, ja, laat dat een Ferrari zijn, maar... Uh, als je daar te lang in rond blijft rijden, ben je vanzelf het contact kwijt met die mensen ja. waar het onbegonnen was. En dan ben jij die meneer die voor mij zojuist een pleidooi houdt voor eloquentie. En die vergeet dat ze niet allemaal het gymnasium hebben afgemaakt. Ja. Dan zeg ik, joh, ga jij eens dus een dagje terug naar de haven en ga daar eens met de mensen praten. Daar is, doe je het voor. Het is helemaal helder, Erik. Hè? Al die mensen die, die niet aan een vaste baan komen, mensen die bijvoorbeeld arbeidsongeschikt zijn... En uh, die krijgen dan uh, van het UWV een, uh, een potje geld om te reïntegreren. Nou, dan ga je kijken wat daarin zit. En dat blijkt dan gewoon een, een lege doos te zijn. Ja. Uh, daar kan je niet uh, iemand goed van, uh, van uh, weer op pad helpen. Want wat doe jij nu, Erik, als ik mag vragen? Nou ja, ik, doe, ik, ik sluit mijn pleidooi af met uh, pleiten voor mijn eigen doelgroep. Ja. Ik barst van het talent, maar omdat ik nou toevallig een kruisje achter mijn naam heb staan... Uh, uh, kom ik waarschijnlijk de rest van mijn leven niet meer aan de bak. Oh, dat blijft een beetje cryptisch. Nou, weet je, als, als huh? werkgevers die, die iemand die in de waaijong zit... Uh, geen kans gunnen... Yeah. Uh, nou eens een keertje uh, twee Waaijong uitkeringen als, uh, als boete zouden moeten betalen... dan zouden oh. ze wel anders piepen. Dan zouden ze zeker met mij om de tafel gaan zitten. Oké. Okay. En, en wat is hetgeen wat je het liefst zou willen doen? Ik spreek zes talen. Zo. Ik weet goed de weg in Europa... Mhm. Mm en ik zou heel graag van de vrachtwagen de overstap maken op de touringcar. Uh, dames en heren, als u een touringcarbedrijf heeft... kunt u een mailtje sturen naar casaluna.ncv.nl. want Erik is er klaar voor. Dan wil ik graag nog even de redactrice aan de lijn. <laughs> heel goed, Erik. Ik wens je een hele fijne Ik Dan wil nacht. ik er nog bij okay. vertellen dat ze mij drie maanden voor niks mogen inhuren... want ik bouw drie maanden lang uitkering. Kijk eens. Dit dit is uh, uittesten. Ik heb hier een ontzettend goed gevoel over. Erik, goeienacht. Ik ook. Goeie uitzending. Dank je wel. We drinking whiskey tonight. Go get your buddies and them guys you said you knew. We drinking whiskey tonight. We got the pickin' for your party of booze. This Time's got something we can use. When can you out? If not this night? We drinking whiskey tonight. He likes his bourbon with a little bit of water. Well, she likes it, man, with a little bit of soda. He likes, she likes, we like, and we all drink together. Just so come on and pass that stuff around. You can get anything that you want, don't you see? Just come and get it while you're getting good company. Got a girl on my left, got a girl on my right. We're drinking whiskey tonight, that's right. You know, I get in good company. I got a girl on my left. I got a little girl on my right. Yes, mate. We drinking whiskey tonight. Ah, we drinking whiskey tonight. That sounds good. Yeah, that was Pookie um, Lafarge drinking whiskey tonight. Um, we praten over politici die het juist heel erg goed doen... en waardoor u geïnspireerd raakt. Misschien zijn ze overleden en zijn, komen ze uit het buitenland. Zijn het uw um, helden van vroeger? Of misschien is het wel een lokale politicus die, wij bijna, die bijna niemand kent... bij u in het dorp of in de stad. We gaan in ieder geval... Um, mag u reclame maken voor de politicus waarvan u denkt... daar zouden er nou eens wat meer van in Den Haag moeten rondlopen... Goedenacht, Timo. Ja, goedenacht, uh, Nathan met Timo. En wie is jouw uh, voorbeeld? Nou, ik heb wel een zwak voor Pieter Winsemius. Dat lijkt me een hele intelligente man. Mm -hmm. En ook uh, met mogelijkheden tot carrière. Ja. En, maar, maar toch zet hij dat in, zeg maar, om ook omlaag te kijken. En dat omlaag kijken, zeg maar... Ja, daar, daar heb ik het gevoel dat het nog wel eens aan schort zeg maar, bij de meeste mensen die carrière-mogelijkheden hebben. Dus, maar bedoel je daarmee dat hij een carrière in het bedrijfsleven kan hebben en omlaag kijken betekent een ministerpost aanvaarden? Nee, ik bedoel uh, dat, dat, hij, uh, mogelijk, dat hij alles kan doen wat hij wil, denk ik. Nee. Mm -hmm. uh, ik bedoel, ik zou, niemand zal nee tegen hem zeggen als hij aan komt lopen. Mm -hmm. Lijkt mij tenminste. Maar ja, zoals hij het zeg maar voor de krachtwijken opnam. Wat, wat op zich natuurlijk. Een, oh, op die manier bedoel je Ja, ja. Wat, wat op zich een, volgens mij een onoplosbaar probleem is. Maar uh. ja, als niemand er iets aan doet, dan gebeurt er ook nooit wat. Uh -huh. uh, ja, dan stel ik dat wel erg op prijs. En zo, zo kom ik bij Castelluna regelmatig mensen uh, tegen die omlaag kijken, zeg maar. Ja. Yeah. En, en dat, dat doen we altijd heel erg goed, omdat ja, als je zelf onderontwikkeld bent of ongeschoold bent dan heb je iemand nodig die zeg maar, voor je opstaat en je beschermt. Ja, want hij is een, een VVD'er, misschien wel een beetje atypisch. Hè? Hij is uh, minister van From geweest, onder de Lubbers. Ja. Later nog een keer bij Balkenende. Um, met natuur in de weer ook? Ja, dat vind ik ook heel erg belangrijk. Ja. Want dat is ook iets van duurzaamheid, net zoals jullie gast van vanavond. René mm -hmm. Cuperus, geloof ik? René Cuperus, ja. Ja, nou, ik, ik, het, het doet mij echt, mijn hart gaat open als ik hoor dat er iemand ook, naast ecologische duurzaamheid dan, of, of chemische duurzaamheid, als je het van een ander standpunt bekijkt, dat er ook iemand gewoon bezig is met sociale duurzaamheid. Uh -huh. want, want ja, dat, dat hoor je te weinig, zeg maar. Het blijft altijd abstract en het blijft altijd in, in vraag en aanbod hangen. Maar ja, de kleine man die gewoon in zijn wijk woont en die gehecht is aan zijn wijk en die zijn familie in de wijk woont, ja. En die afhankelijk is van zijn plaatselijke bankfiliaal of postkantoor of uh, wat dan ook. Ja, die die krijgt het gevoel van uh, ze kunnen de hele wereld onder mijn voeten wegvegen... en dadelijk moet ik mijn China verhuizen om überhaupt nog in mijn levensonderhoud te voorzien. Ja. ja, want Erik, de vorige beller, die zei... Um, we hebben niet alleen maar hele eloquente, intelligente mensen nodig in de politiek... want ze moeten ook de taal van het volk spreken. Nou is deze Pieter Winsemis volgens mij behoorlijk intelligent ja. en hoog opgeleid. Ja. Uh, praat hij volgens jou de taal van het volk? Nou, dat weet ik niet. Maar tegenwoordig... Wat ik wel weet is dat tegenwoordig... Het, zeg maar uh, Voor een hele hoop mensen... Die meten succes af... En ook hun stemgedrag af... Op degene die gelijk krijgt. Uh -huh. En gelijk krijgen is gewoon een hele andere tak van sport... Dan gelijk hebben. Legt dat en, eens uit? Nou, zo René Coutieres bijvoorbeeld... En, en dat zie je bij heel veel wetenschappers... Die investeren al hun tijd in gelijk hebben. Uh -huh. zod zodat, zeg maar het hele systeem onder handen genomen wordt... en het hele systeem... In, overzicht ge, uh, in, in overweging genomen wordt... en zoveel mogelijk de balans wordt gezocht. Mm -hmm. En vaak belangengroeperingen... en ja, moet ik toch, kom ik toch uit... als ik een voorbeeld moet noem, noemen... bij de bankiers... Die, die nemen één belang, zeg maar... Yeah. en dat proberen ze te maximaliseren... en dan... dan de rotzooi, zeg maar, gooien ze over de schutting... als het ware. Yeah. En dat moet, dan, dat moet dan... de overheid maar voor zorgen. Maar ja... We leven met z'n allen toch hier? Ja. Nee, Tenminste, dat, dat zo is goed waar. Ja. Nee, daar, daar valt geen spel tussen. Dan krijgt iemand... Oh, nou, dan nou, valt meer mee. Volgens mij heeft Pieter Winsemius ook een boekje geschreven over Johan Cruijff. Kan dat? Ja, ja, ja. Over Johan Cruijff ook weer een zwak. Ik zie Johan Cruijff, ik heb het wel eens eerder gezegd geloof ik. Ik zie Johan Cruijff toch wel als een vakman. Ja, ook na dit jaar? Ja. Ja, niet op bestuur, misschien niet op bestuurlijk gebied, maar ja, en wat voor, ja, dat, boekje, dat boekje van Winsemius over Kruip ging volgens mij juist over leiderschap. Ja, kijk, je hebt leiderschap, je hebt leiders die omhoog kijken, mm -hmm. en opzij kijken. Ja. En je hebt leiders die naar beneden kijken. En je hebt leiders die alle kanten op kijken. Die zijn misschien nog beter, of niet? Nou, uiteindelijk zeg maar, je moet roeien met de riemen die je hebt. Dus ja. de uitvoerende laag die ja. kan niet meer dan dat ze kan. Ja. En als je niet zeg maar het maximale uit je uitvoerende laag haalt, mm -hmm. dan ben je altijd suboptimaal bezig. Ja. Dus ja, je moet kijken naar het materiaal waar je mee werkt. En dat is uiteindelijk hetgene waar je het maximaal uit moet halen. Dit zijn bijna kruiviaanse uitspraken, Timo, die je hier bezigt. Oh, nou ja, ik, ik zie het zo. Mijn vader, die is ook door schade en schande daar aanwezig geworden, die is altijd zeg maar een ja. soort van leidinggevend geworden. Ja maar toch altijd heel dicht bij uh, de arbeider gebleven... en altijd gezien van ja, ik moet wel het beste in de mensen naar boven halen... maar als ze iets niet kunnen, ja, dan kunnen ze het gewoon niet. Uh -huh. En dan kan ze dan wel de WO in schoppen of zo... maar uh, uh, iemand moet ze aan het werk houden. Dat is ook zo, ja. Ik kreeg trouwens net door hoe het boekje over jou en kruif heet... Je gaat het pas zien als je het doorhebt. <lacht> ja, Zie je dat een te mooie te afsluiter, Timo, ja, van... Als je zeg maar, naar de wereld kijkt, dan zie je alles, maar je weet niks. Dat als je gaat kiezen wat je wil zien, dan ga je structuur aanbrengen. Ja, ik denk dat jij en Kruif en Winsemië zouden ooit nog een goede middag met z'n drieën in het café nou, kunnen komen. Ik denk doen. dat de wetenschappelijke afdelingen van alle politieke partijen... eens naast elkaar moeten gaan zitten. Want volgens mij is er veel meer overeenstemming dan dat er tegenstelling is. Nou, dat, is een, dat is een hoopvolle gedachte, Timo. Okay. Dank je wel. Ja. Goeienacht, hè. Hoi. Ga Goeienacht, Frits. Goeienacht. Ja, mijn held. Nou ja, die heet dan Remy Poppe. De SP-man. Ja. Ja, hij is nou al, al lang al niet meer in de kamer. Van het nou, eerste uur, toch? Ja, nou, nou, ik, ik, ik, hou, ik hou een actie van bezig en zo. En uh, wat daarvoor gezegd werd over versta van verstaanbare taal... Uh, ja, dat was eigenlijk mijn aanleiding om op, op te bellen, want... Ja moest ik meteen denken aan Anne Vondeling... die in de tijd dan een wedstrijd uitschreef... voor het vertalen van de troonreden. Oh ja. ja. Want het is dan wel een stuk in het Nederlands... maar wel een heel speciaal soort Nederlands... waar een normaal mens geen chocola van maken kan. Ja. Is die, is die wedstrijd ooit? Heeft die een plaats gevonden ooit? Um, jaar op jaar, iedere keer weer. En zijn daar dan begrijpelijke troonredes uitgekomen? Blijkbaar. Er, er kwam altijd een winnaar uit. Maar wie las die dan voor? <laughs> Misschien werd hij gewoon in een, in een dagblad gepubliceerd of zo. Het is niet dat er in een zaaltje naast een andere deftige dame... de begrijpelijke troonrede voorlas. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ah. nee want die, die verscheen pas een paar dagen daarna... want dan, dan wist je pas wat de troonrede was. Ja, toen was. werd hij natuurlijk nog niet ontvreemd. Ja, dat, ja. Maar oh. we waren bij Remy Poppen, de, de, de man van het eerste uur van de SP. Ja, en uh, Marcus Bakker vond ik ook wel erg inspirerend. Ja. Dat, dat was een beetje omdat ik in dezelfde regio gewoond heb... ook in de Zaanstreek. ja. Maar ja, ik werd toch geen communist. Dat was mijn opa. Maar wat is dan zo goed aan Poppen? Nou, dat hij dus de handen uit de mouwen steekt. Dat het niet alleen maar bij praten blijft. Dat hij ook, ja... acties onderneemt. Het is nog een beetje vaag, want het is ook zo'n term dat ze zeggen... een politicus die met zijn poten in de modder staat. Maar wat is dat dan, handen uit de mouwen? Nou, liever niet van poten en al dat soort heftige. heftig... Maar wat betekent uh, handen uit de mouwen dan, in, conc in concreet? Wat... Nou, wat dan vroeger dan de handen aan de ploeg he uh, heet, <tie> werken. Kijk, uh, uh, ik heb Joop Aal ook al uh, uh, een aantal keren achter een spandoek zien lopen. Niet te vaak, want ja. hij had dat te, te druk met regeren. Maar een, uh, die, die was ook niet, niet, niet vies van af en toe zijn aan actie aan, aan, aan deelnemen. Ja. Dus... Uh, Nee, en dat was Bob dat ook. Die, uh, die ging gewoon naar die, naar die fabrieken toe, die fout zaten. En dan stelde hij persoonlijk de boel aan de kaak. En, hij is, en wanneer is hij uit de politiek gegaan? Oh, mooi. Dat Twee ik. jaar geleden of zo, hè? Of, of... Oh, weer een hele tijd ja. geleden. Ik of een hele tijd geleden? Ja, een jaar of vier, vijf geleden. Oké, okay, nou geleden. geleden. Ja. ja, de actieve politiek, dat weet ik niet. Dat kan wel korter geleden geweest zijn. Ja. Uit de kamer is hij al een hele tijd. Maar hij zal vast nog ergens de handen uit de mouw steken, gok ik. Maar die, ja. gaat, die gaat niet stilzitten. Oké. Okay. ze hebben niks aan hem hoor. Heel goed. Frits, dankjewel en een goeie okay, nacht. Ja, Oké. Okay. Ja, okay. Dag, dag. Goedenacht Gerard. Goedenavond. Met Gerard uh, uit de kerk, uh, ja. Jan Schever. oh ja. De beroemde Amsterdamse wethouwer, toch? Ja. Nou, uh, staatssecretaris. Uh, de van later de staatssecretaris. Ja, hij heeft uh, de volks, tenminste de opkrappen van de oude volksbuurt uh, op, opgestart. Ja, precies. En wat had zo'n beroemde uitspraak? Wat was dat? Oh ja, dat in gelul kan je niet wonen. Heeft hij dat gezegd? Ja, ja. Maar um, ja, nou ja, ze gingen gewoon, dat durf ik nu bijna zijn niet te zeggen. Op, want er uh, zijn... Die nog goed uh, bruikbaar waren. En die uh, zijn toen opgeknapt en die zijn nog uh, gewoon behouden gebleven. Ja, ja. ja nou goed. En dan, ja, later is de partij van de Arbeid, dat heb ik zo oud uh, kwamen genomen. Uh, ja, gewoon academici, hè? Ja, eerder kwam je niet in de Kamer en dan kreeg je het academische gelul waar, waar al over gesproken is waar niemand begreep. Ja, ja goed, en nu, nu beginnen ze een beetje te begrijpen. Ja goed, ze hebben nu uh, ja, het Hans Pekman heb ik ook al een keer uh, uh, gesproken en heb ik hem ook, ook aangevallen. Dan uh, ja jongens, jullie uh, Jullie lopen maar achter elkaar aan, je hoeft niks. Uh, jullie laten wildes maar. Uh, je wordt niet interrupteerd. Het was. Hoi, hoi, het ook weer van de SP. Uh, Roemer. Ja. ja. Nou, dat was niet waar dan. En, uh, goed, hij schijnt nu te begrijpen. En, uh, ja. Maar het is, ja, het is wel een ingewikkelde kwestie. Uh, want het is natuurlijk niet alleen zo dat. Um, hey, je, want ik krijg nu ook een mailtje binnen 4D-groets die even tussendoor voorleest. Ja. Dat is een mailtje van Hans Groenmakers en die schrijft... Ehm, ik heb zelf geen gymnasium, nog HBS. Ik heb met elke sociale richting in de maatschappij gewerkt. In de Rotterdamse haven, als ook bij het gerechtsgebouw. Ik weet van beide culturen en toch prefereer ik de beschaving van de omgangsvormen. En dat zit niet alleen in woorden. Bij de ene cultuur zijn woorden anders dan de andere. Maar beschaving was overal te vinden. Het, uiteindelijk moet het natuurlijk niet uitmaken of je hoog of laag opgeleid bent. Je moet... Als je het in de politiek goed wil kunnen doen, toch? Het is toch niet dat alleen Jan Schavers daar kunnen zitten uh, op dat soort plekken? Nee, maar goed, ze hebben bedrijf wel uh, van de. We... ...van de bevolking afgekeerd zo op, op deze manier. Want uh, kreeg ik ook hier uh, met de partij vandaan. Ik ben uh, jarenlang lid geweest en ik heb mijn lidmaatschap opgezegd. Ja. Met de kwestie Irak, uh, ik heb uh, met Wouter Bos... ...en ja. met Bert uh, een discussie gevoerd. Toen uh, kreeg ik het, uh, uh, het kabinet Balken 3 en daar uh, konden ze meedoen. Toen heb ik gezegd, uh, nou uh, dat moet je niet doen... ...want, die, uh, want ze gingen op dat gebied, uh, sociaal gebied... ...zouden ze heel veel ingrijpen. Ik zeg, dat moet je niet doen, je moet uh, gewoon afkappen. En uh, toen kreeg je die... Uh, dan zeg ik ook, die oorlog van Irak, uh, daar moet je niet instappen. Ik zeg, want. Uh, Boes is net zo erg als uh, Saddam Hussein. Nou, toen werd uh, toch. Uh, bos boos. Nou, het bleek gewoon dan had het dat daar gelijk gekregen heb. Uh, ja. uh, en hoe was dat om met Bos te praten? Had je het gevoel dat, je niet, dat je jullie een andere taal spraken? Of dat je, dat niet ja. meer jouw partij was? Hoe, hoe ging dat? Nou, ik heb hem de eerste keer gesproken toen. Uh, na die verkiezingen naar jullie met. Uh, uh, de LPF. Of, uh, ja, toen. Ja. Of dat mediatrichter ja, uh, toen. Nou, uh, toen heb ik gezegd, uh, nou, uh, ook uh, hetzelfde van jullie. Uh, ja. ja, ja, ja, alles wordt anders, alles wordt anders. En uh, ik denk, nou jongens, uh, nou, nou, nou gaat het veranderen. En, uh, hij kwam in het uh, circuit terecht en. Uh, ja, hij heeft het gewoon overgenomen. Uh, en, en wat stem je dan nu als ik dat mag vragen? Nou, uh, meer SP. En daar heb je wel het gevoel dat je begrepen wordt? Uh, ik ben geen lid geworden van de SP, maar uh, ik, ben, uh, en ik, heb, uh, ik heb hier geen uh, plaatselijke partij, uh, SP. En uh, ja, goed, ik ben met uh, grote ruzie hier uit de uh, Partij van de Arbeid gestapt en ze keek me in het begin niet na. Toen kreeg je de, de gemeenteraadsverkiezingen dat ze behoorlijk verloren. En toen kreeg ik op een portier verschoven dat mijn schoot is, zoals dat, uh, dat ze verloren hadden. Want ze waren gekelderd van acht naar vier. En de, en is er dan een, maar het klinkt nog steeds alsof je het euh, nou ja, vervelend vindt dat je je oude partij hebt moeten verlaten. Is er dan ook een kans dat je weer terug kan komen? Nou goed, ik heb nu redelijk contact met ze en ik, ik help ze af en toe. Maar het is nog steeds een beetje een aardlieve verhouding. Want wat, is, wat, is, wat, denk, wat, wat, wat zouden ze moeten doen om jou weer terug te krijgen? Nou, hun fout herkennen. Ik heb op heb uh, een, ja. een heleboel punten, uh, er de, de moest hier, een, nou, het halve centrum moest gesloopt worden. Er moesten uh, ja, het moest, uh, ja, uh, een multicultureel centrum, mythiek, alles moest erbij komen. En, uh, ik zeg, jongens, dat is veel te hoog gerepen ja. En ook, uh, ja, om, om, om, ik weet niet hoeveel winkels kan uh, Er komt er kom iedereen uit de regio, alles komt hierheen. Nou, heel wat al alles is kapot gemaakt. Gerard, laten we nog even terugkijken, um, teruggaan naar de man die je wel bewondert Jan Schäfer. jij ja. Persoonlijk meegemaakt toen in die tijd? Nee, nou, daar kijk dan, dat is de jaren zeventigen dan. Uh, ja, je voelde hem uh, via de ja, via de televisie en zo. En wat die plaatselijke hadden dan ook die, eh, uh, die, die was dan van de SCP. Uh, vrouw toen. Uh, nou, die, uh, en die ging op dezelfde manier tegen de pannen van het, eh, uh, dat, uh, dat sloopcollege zeg maar, ging, ging die in en uh, die ja. die man die zonder hand gewoon kapot gemaakt. ja en die bewonder ik, ja goed, hij heeft toen een hersenbloeming gehad, dus hij is helemaal uit de uh, running. Maar uh, die had hier ook heel heel veel aanzien de heer toen uh, van de SVP. Hm. En, en uh, bijna iedereen, ja, een heleboel ging op hem stemmen, hè, omdat hij de enige was die, uh, ja, die, uh, die waarschuwde voor dit soort dingen gewoon van uh, ja, ook goed, ja. Zo'n dingen gaan beginnen van ja, zonder uh, na te denken van de financiële gevolgen. Ja. Zie um, je nog wel lichtpuntjes in de huidige politiek? Mannen als Jan Schäfer die terugkeren? Uh, nou, Hans Spekman, ja, ik ben bang dat hij ook straks helemaal on ondersneelt. Uh, en dan ook, ja, die, uh, de huidige fractievoorzitter, uh, hoe heet je ook weer... Uh, ja... Samsung? Samsung, nou ja. hij had uh, gewoon uh, aan moeten schuiven, maar hij had gelijk. Uh, ja jongens, dat ga ik niet doen, dan moet ik te uh, veel inleveren. Nee, je moet gewoon dan naartoe gaan. En dat hebben ook al sommigen al gezegd. Van, uh, en dan, nou, dan zie ik niet te zeggen, nou jongens, uh, daar ga ik niet akkoord mee en uh, dan ga je weg. Maar niet, bij de eerste, de beste keer te zeggen, nou jongens, niet met de D66 en dan uh, uh, GroenLinks. De, de Koendes-Coalitie, aanschuiven. Uh, ja, moet je aanschuiven. Ja, dat doe ik niet. Uh, daar. Er valt nog wat te verbeteren, Gerard. In ieder geval, dank dat jij uh, de boel eens even helder uit één hebt gezet. Ja, geen dank. Oké, okay, een hele goede nacht. Tot dag. Dank dag.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 was niet eens zozeer dat we passioneel verliefd of heftig in de bonen waren. Zomaar een moment wat ik nou pas herken, waar ik nooit aan wennen zal: het licht dat in jouw ogen valt, en zomaar onverwacht. Ik ben een ramp op bedacht, krimpt mijn hart ineen. Als ik denk hoe wij hier samen, samen, niks apart, op een derde de week zijn dag, zomaar zonder erg, gewoon hier samen waren. Maar kon de gij praten over jou en mij. Ik denk dat we allebei wel weten dat de wegen zich gaan scheiden. Ik ben niet kwaad geweest, verbaasd nog wel het meest. Ik dacht erbij een leven lang bij elkaar zon. Samen naar samens. Of samen alleen. Aan weg op de motor of... ergens heen. Ik in de stoel. En jij op de bank. Of in de Jordaan. Bij de prins aan de drank. Ik kan goed alleen zijn, maar... Zomaar onverwacht, ik ben er amper op bedacht. Krimpt mijn hart ineen als ik denk hoe wij hier samen Zomaar een moment wat ik nou pas herken. Waar ik nooit aan ben. Dat gij er niet meer bij zult zijn. Gerard van Maasakkers, zomaar onverwacht. Um, met dat nummer won hij dit jaar de Annie M. G. -prijs voor het beste theaterlied. Wij praten nog steeds over politici die wel in de smaak vallen. We draaien het draait dus even helemaal om. En aan de telefoon hangt Rol, Goeienacht, Rol. Hallo. Hallo. Ja, met Rol de Ruiter spreekt u. Hallo, Rol de Ruiter. Ja, ik, uh, ik heb de namen van, uh, jammer genoeg, van Jan en ik dacht ook van Emil Roemer nog niet gehoord... Mm -hmm. Ik vind dat uh, mensen die hebben een gigantisch goede vertaalslag uh, naar de kiezers toe om uh, datgene uh, heel makkelijk uh, voor te stellen uh, in normale taal dan vaak de politieke wetenschappelijke taal die uh, in de Kamer nogal uh, overheerst. Yeah. En ik vind het jammer dat, uh, dat die, beide heren nog niet te genoemd zijn. Dat is genoemd meneer Dolman, ik, die heeft ook in de Raad van Staten gezeten. Yeah. Uh, ik vond, uh, dat vond ik een gigantische bureaucraat. En oh. die kan er wel netjes gesproken hebben, maar uh, toch heel erg bureaucratisch. Uh, ik vind dat, uh, nogmaals, ik vind dat uh, de SP goede leiders heeft met een goede vertaanslag. Uh, en dat uh, uh, zeker Marijn is een uh, veel humor had. Ook uh, meneer, meneer uh, Emil Roemer uh, dus. En uh, ik vind het jammer dat, die, uh, dat daarvan te weinig mensen in de Tweede Kamer zitten. Ja, ja. En wat zijn ja. dan die, zijn dan die uh, specifieke eigenschappen? je bent slecht te verstaan, meneer. Ik ben slecht te verstaan. Oké. Okay. Ja. Wat zijn ik... dan de uh, specifieke eigenschappen van Marijnus en Roemer? Die, uh... Nou, ik, ik, ik vond dat hij de echte taal van het volk uh, sprak. Ja. Hij spreekt nog steeds overigens. En dat hij nogmaals heel uh, uh, ingewikkelde zaken toch terug kon brengen naar, uh, naar eenvoudig uh, begrijpbare taal voor, uh, voor, uh, voor, voor, de, voor de meeste mensen. En dat kan Emile Droemer uh, ook uitstekend. Die heeft wat minder humor, ook wel, well. maar wat minder. En overigens heb ik uh, Agnes Kant ook wel een, uh, uh, iemand die het uh, heel goed uh, kon verwoorden. Alleen zij is door de mediamafia een beetje weggeschreven. Ja. Yeah. En uh, ik vind uh, dat de mediamafia overigens ook veel te veel het politieke debat bepaalt in Nederland. Ik kan 1, horen ik, dat ik u niet... Ik ga de radio 1 en daar hoor ik journalisten de hele dag door. Ja. En dan denk ik wel eens, spreek ik, uh, word ik nou een politicus of word ik nou een journalist? Het, het verschil is niet meer te merken. Uh, de aanmatigende uh, uh, uh, uh, uh, toon van de journalistiek ja. ten aanzien van de politiek, uh, die is ook heel erg uit de hand gelopen. Ja, ja, dus ik ben. Ja, de, de, de journalistieke wijsneuzen. die altijd denken dat ze gelijk hebben, zeg maar. Dus u bent niet erg enthousiast over de huidige mensen in de media. Ja, wat zegt u? U bent niet erg enthousiast over de huidige mensen in de media, begrijp ik. Absoluut niet. Ik vind dat ze een hele negatieve uh, met, met op de Telegraaf, die het ook nogal wat op de PvdA heeft voorzien. Ja. Uh, ik vind uh, ik vind dat zij uh, geen achtergrond en geen uh, uh, um onderzoeksjournalistiek meer doen, maar een hele op uh, gebruiken. En geldt dat voor iedereen? Moet ik mij dit persoonlijk ook aantrekken? Ik vind dat u moet doen met mijn woorden wat u wilt. Maar ik zie ze. Lara Jensen begint morgens al vroeg. En. En. Lucelle Carosso s'avonds. Het zijn allemaal van die aanmatigende eigenwijze. is de journalistiek, vind ik. Oké, nou, Roel, het is helemaal helder en ik dank je voor je bijdrage. We gaan door. Een hele goede nacht. We gaan door naar mevrouw Nieuwenhuizen. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Nou, dat kregen we even van langs, mevrouw Nieuwijs, hoort u dat? Ja, ik durf graag niet te zeggen dat ik vroeger ook tot, tot dat journalie behoorde. En was en dus, u net zo vreselijk als wij zijn? Ja, nou ja, ik had een ander soort journalistiek. Ik wil daar verder niet op ingaan. Mm -hmm. Ik ben 80 plus. Ja. En. Uh, het, het, ik luister eigenlijk altijd, omdat ik slecht ga slapen, naar dit programma. En ja. ik vind het woest interessant. Nou, dat is fijn. Ik... Dat is als <laughs> tegenwicht tegen Roel die iets minder enthousiast was. Ja, en is dat toch fijn? is het zeer uh, correct. Uh, uh, eloquent hoeft nou ook niet meer, als het maar beschaafd is. Nou, en dank ik... u wel. Ik dacht met veel genoeg, ik moest wel even nadenken. Jeetje, ja. je, het is tegenwoordig ook allemaal toch niet zozeer mijn smaak, laat mm -hmm. ik dat maar zeggen. En dan heeft u het over de huidige politici, hè? Be ja, ja. ja, ja. ja, ja. Uh, en uh, ik vind uh, tegenwoordig, uh, het is geen roeping meer. Ja, ja. Het zijn allemaal beroeps... Uh, Politici, carrièrejagers. Mm -hmm. En ik moest denken aan de oude Drees. Aan Willem Drees. Die heb ik uh, als tiener uh, leren kennen, of weet ik wat. En dat vond ik indrukwekkend. En bedoelt u leren kennen uh, persoonlijk? Nee, nee, nee, oh, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ik zat in een ander soort journalistiek. Maar nogmaals, ja, ja. ik wil daar niet verder op ingaan. Dat laten we buiten beschouwing. En wat ja. was het indrukwekkende toen u als tiener. Voor het dat eerst Willem In de Beeklaan in Den Haag, nog wel op een bovenwoning, weet ik het wat, ja. bleef wonen. Nou, grandioos. En helemaal in zijn voorkomers, in kleding, alles. Een zeer beschaafde, bescheiden man. Kunnen we dat niet een beetje vergelijken met Mark Rutte, die ook nog steeds... In een Ach, bescheiden nee, woning toch. in Den Haag en dan op zijn fiets... Ach, ja, als bij zijn oh. moedertje thuis. Nou, nee, oh, doe me oh. een plezier. Oh. Uh, ik vind Mark Rutte ook een... Nou, er is er eentje, die vind ik nog erg, maar ik vind Mark Rutte ook een... Uh, nou ja... Mevrouw huis. ik stel voor dat we weer snel weer terug naar Willem Drees gaan... want dat, dat, dat bracht u in een vrolijke stemming. Dus laten ja, we Mar wat, laten Mark wat... Rutte even... Ik had dat helemaal niet moeten doen. Nee, wat zei... Mark Rutte? Nee, ja, nee, nee, <laughs> gaat ja. u door. Wat zei hij toen hij geattendeerd werd op het mislukken van deze coalitie... wat geen coalitie was? Ja. Zei hij, nou, het spijt mij wel. Ik had nog wel een paar jaar door willen gaan... Nou, mevrouw Nieuwhuizen, we gaan direct weer terug naar Willem Drees. Dat was veel interessanter. Als u het goed vindt. Nou ja, ik vind dit ook, de huidige politieke. Nou, de geest vond ik dus een kanjer. En ik vind Mark Rutte alleen al die slip of de tong. Maar het was geen slip. Hij meende het natuurlijk. Hij is het ook volhartig aangegaan. Die deze, nou ja zie rechts, ik weet niet wat het was, want dan blijkt de heer Wilders helemaal zo rechts niet. Als het hem niet uitkomt, ik, ik snap er niets van, van zulke coalities. Ja. Dat zijn dan toch gewoon lui die, die geen roeping hebben, ja. maar er een beroep van maken. En uh, uh, uh, ik moet u zeggen, ik heb ooit gehoord dat er landen zijn, en ik ben vergeten ook dat ze op mijn leeftijd, ja. waar je twee stemmen krijgt. Ja. Want ik zou er graag één uh, voor zeer rechts, wat de beschaving en uh, dat we niet overal shit achter zeggen. En uh, nou ja, nog erger, uh -huh. nog veel erger. Uh -huh. de, de schuttingwoorden die je zelfs tegenwoordig in haast in uh, tal van interviews kunt horen. En niet alleen sportfiguren. Maar ook andere lui die geïnterviewd ge ge worden... die werkelijk zeggen, nou, het is... Uh, nou, vul het maar in. Nou, me mevrouw Nieuwhuis, ik wil toch nog even terugkeren naar Drees. Want we waren zo mooi. Wel, het idee was namelijk dat, dat we vanuit ja. hef... via u en uw eerste kennismaking met Drees als tiener... Um, ja. dus eigenlijk kunnen zeggen hoe het nu zou moeten zijn. Want hoe het nu niet... Hoe u het nu niet wil hebben is misschien iets minder interessant. Maar wat, zou, wat, zou, wat waren nou de kwaliteiten van Drees... behalve dat hij zo ontzettend gewoon is gebleven? Nou ja, toch ook een staatsman. Echt een staatsman. Uitgesproken een staatsman. En uh, Ik moet eerlijk zeggen dat ik van zijn komaf niets weet. Ik geloof ook dat hij van wat je zo noemt eenvoudige huizen was. Mm -hmm. Maar hij was een uitgesproken staatsman. Ja, ja. Die ook door links en rechts uh, al zodanig erkend werd. Ja. Uh, het was ook een andere tijd natuurlijk. Ja, Toen wel... werd er niet uh, zo grof gesproken. Daarom zou ik twee stemmen willen hebben. Hebt u enig idee of er nog kiestelsel zijn waar dat is? Ik wil namelijk graag uh, voor uh, de algehele, nou, of haast niet te zeggen verheffing van het volk, ja. uh, graag uh, wat meer beschaving, wat gauw als uiterst rechts klinkt. Hè? En nee, maar waarom, even terug, want ik vind dit een razend interessant, waarom zou u twee keer stemrecht willen? Ik zou Wou ik, u uitleggen. ik zou graag voor uh, aanpakken van de baldadigheid uh, van lui die hier in het dorp iedere avond op stap gaan om in de volkstuinen van toch ook eenvoudige mensen over het algemeen, ja. wel, niet altijd, nee. de, de boel kapot te trappen. De bodemstokken eruit te halen, de plantjes maar, kapot, uh, uh, kassen in te gooien, uh, afgrijzen. Dat, maar, en, ik ben het helemaal met u eens. Ik, ik, en maar ik zou oh, aan de andere ja, kant ook graag Roemer willen stemmen. Kijk. Dus aan de ene kant wat mij betreft rechts, maar aan de andere kant Roemer... om uh, onze politiek een beetje anti-Amerikaans te maken. Nou, mevrouw Nieuwhuis, dan wil ik afsluiten met dat ik, ik... Ik denk niet dat het een goed plan is om iedereen twee keer stemrecht te geven. Nee, voornamelijk, dat... voornamelijk met de peilingen lijkt me dat een hele lastige kwestie worden. En ook met het tellen. Maar ik denk, als u als enige twee keer stemrecht heeft om dit plan uit te voeren en de, dat de volkstuintjes weer een beetje heel blijven... dan, dan denk ik dat we dat met z'n allen wel door de vingers kunnen zien. Ja, sociaal ja. En, en, en, en wat mij betreft rechtvaardig. dat economisch... De economie tegenover de beschaving. Het is een, uh, en het is een interessant relatie wat u heeft gehouden, mevrouw Nieuwhuis. Nou, en, en, ik, en ik dank u voor uw bijdrage. Dank u wel. Oké, okay, hele goede nacht. Dag. Uf, uf. Dag. Annemie, goeienacht. Ja, goeienacht. Je bent, je bent de laatste. Ja, oh, oh, nou, dan ben ik een mooie hekken sluiter. Ja. Ja, dan ben ik blij dat ik het uh, hele rijtje mannen wat ik uh, gehoord heb... langs te komen, waar ik voor een deel mij bij kan aansluiten. Nou, mevrouw Nieuwhuizen was er net ook... Ja, ja, maar ik wil... Nee, ik, nee, ik wil niet... In de oh, die de mannelijke politie. Ik snap u, de ik snap u. Ja. die genoemd ja. werd. Ik wil graag een heldin tegenoverstellen. En wie is de heldin? Voor mij... Ik, ik had er een rijtje. Maar ja. ik zal beginnen met uh, Indales. Ja. En Indalis is voor mij iemand... waar ik altijd met ontzettend veel plezier naar gekeken heb. Ja. En naar geluisterd heb. Want zij had niks behagzijks. Uh, zij ja, wilde he? niet in de smaak vallen. Zij kwam recht uit voor wat ze echt, haar overtuiging was. Ja. En ze kon ook uh, dwars tegen de publieke opinie in, standpunten innemen... en die met uh, hartstocht verdedigen. En ook wel met humor, hè? In geloofde. Dan kwam ze er recht vooruit en dan trok ze zich niet zoveel aan... Uh, of het uh, goed in de markt lag. Als ja. iets haar overtuiging was, dan benoemde ze dat... Wat we en, tegenwoordig zo uh, mooi authenticiteit noemen. Ja, dat is een ziek woord daarvoor. Ja. En ik ben ook eigenlijk altijd een bewondering geweest van Agnes Kant. Ja, want die heeft het wel uh, zwaar gehad, hè? Heel zwaar. Ja, ik oh. heb wel eens bedacht, Agnes... Je had minder uh, aan optotterij moeten doen. Je had gewoon dat betrokken jong mens... Ja. Die met beide poten in deze in de tijd, in de eigen tijd stond, gewoon moeten blijven. Ze ging ook mee met er, ja. In de media optreden met, met ja, mooi, mooi makerij. Dat hoefde voor mij niet. Voor ja. mij. Dat paste ook niet echt, vond ik, bij uh, de SP. Je mag in je eigen vrije tijd uh, zoveel doen aan om, om je vrouwelijkheid te benadrukken... maar het is niet een, een, een, een kwaliteit die je nodig hebt... om in, in een politieke wereld overtuigend over te komen. Ze had eigenlijk Agnes Kant het wat advies van Indales kunnen gebruiken, zegt u. Ja, zeker. Is... En ik denk ook dat ze dat in haar hart ook eigenlijk was, hoor. In Dalis natuurlijk, ja, het veel was te jong ook overleden ook, hè? Ja. Dat, dat heb ik er ook altijd in gezien. Maar ja. gewoon in, in Dalis... En, en bijvoorbeeld bij de VVD had je ook een dame. Haya van Someren. Mm -hmm, mm -hmm. De andere naam weet ik niet meer. Maar okay. Het was ook iemand die, die een echt liberaal hart had... En die met veel overtuiging haar standpunten naar buiten kon drinken en die ook niet behaast was. Die ja, ja. was goed van de tongriem gesneden. Die, ging, die stond haar vrouwtje in een toen nog vooral uh, overwegend mannenwereld. En daar klonk overtuiging achter. En dat en is... zijn er, ziet u nu nog vrouwen die hun vrouwtje staan? Ja. Moet werd toch nog ik even. Ik vind het een beetje moeilijk. Niet van de categorie indales, begrijp ik. Dat was een unieke figuur, hè? Ja. ja. Dat, en, en ik heb het. Ik dacht, ik zat laatst te denken. Ik gewoon niet zo... Ik... Annemarie, Anne ik moet helaas afronden. Ja. Maar, zo iemand die uh, zo die okay. mensen van Pony. Verschrikkelijk. Oké, okay. dankjewel Annemie. En wij gaan hier ook afronden bij Casaluna. Morgen ontvangt Helco Span Urzel de Geer, um, de regisseur... over een nieuwe theatervoorstelling, een musical. Ik wens u een hele goede nacht. Dag.